Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie heeft beelden vrijgegeven van acteur Alec Baldwin, die een pistool op de camera richt op de set van de film Rust. Volgens persbureau Reuters zijn het beelden van een repetitie van Baldwin vlak voordat het wapen afging. De cameravrouw Helena Hutchins kwam daarbij om het leven. Op de videobeelden, zonder geluid, is Baldwin te zien in een western-kostuum. Hij pakt een wapen uit zijn jas en richt het op de camera. De politie gebruikt de beelden in het onderzoek naar het dodelijke incident. Op een Blackberry-telefoon die bij de arrestatie van Ridwan Taghi in Dubai werd gevonden... zijn foto's ontdekt van een naakte en gemartelde vrouw. Dat meldt het parool. De justitie vermoedt dat het gaat om de vermiste Naima Jalal. Volgens Tahi's advocaat is het niet duidelijk waar de telefoon of foto's vandaan komen en kunnen ze niet zomaar aan haar cliënt worden gelinkt. De politie kon uit de metadata opmaken dat de foto's zijn gemaakt in 2019... in de nacht van 20 op 21 oktober, vlak nadat Jillal vermist raakte. Ze zou zijn verwikkeld in meerdere drugsconflicten. Bij een ongeluk op vliegbasis Leeuwarden zijn twee militairen zwaar gewond geraakt. Volgens de Margeussee was het een bedrijfsongeluk met een voertuig op de grond...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 That was not to be. In the twist of separation, you excelled it being free. Can't you?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 Antwoord, op 106.9 FM. Monday.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 Ook al is het nu of nooit Ik wil niet ik zal voor...